Mark Visser met het NOS-journaal. Gisteren in de provincie Kandahar. Een Amerikaanse militair schoot daar 16 burgers dood. en stak daarna de lichamen in brand. De Taliban schrijven in een verklaring op een website. dat Amerikaanse wilden een onmenselijke misdaad hebben gepleegd. Niet iedereen in Afghanistan is ervan overtuigd dat het bloedbad van gisteren door één man is veroorzaakt. Een Afghaanse parlementslid zegt dat hij van een aantal mensen heeft gehoord dat de schoten uit verschillende richtingen kwamen. De Amerikanen en het Afghaanse ministerie van Defensie houden het op één schutter. Minister Schippers vindt niet dat coma-zuipers hun ziekenhuisopname zelf moeten betalen. Ze wijst erop dat spoedeisende hulp in het ziekenhuis bij de basisverzekering hoort. Bestuursvoorzitter Kingma van de ziekenhuis Medisch Centrum in Twente, die opperde vorige week het idee om jongeren met een alcoholvergiftering zelf de ziekenhuiskosten te laten betalen. Volgens hem is het absurd dat de gemeenschap daarvoor opdraait. Schippers waarschuwt voor willekeur. Rokers, drugsgebruikers en andere mensen met een gevaarlijke levensstijl vallen ook onder de basisverzekering, zegt ze. Bovendien is het volgens Schippers moeilijk te controleren wat precies de oorzaak is van een ziekenhuisopname. Duitse autofabrikant Volkswagen heeft in 2011 alle financiële records gebroken. Autoverkopen, de omzet en de winst waren nog nooit zo hoog. De winst bedroeg 11,3 miljard euro, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De Duitse auto-industrie beleeft gouden tijden. Eerder kwam BMW al met goede cijfers. Toen besluit het weer. In het midden en zuiden eerst nog mistig. Later ook veel zon, vooral aan de westkust. Het wordt een graad of 12. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Naar de Zandvoortse Radio Met juist de Talking Heads uit de jaren 80. Wat een lekkere muziek, hè? Zo op een zaterdagmiddag. Je de Slippery People. Uiteraard een terecht applaus voor deze Voor Zandvoort en de regio. Het is nog een beetje te vroeg voor kerstplaten, dus dat gaan we niet doen, Albert Jan. Nee. nee, ik had het verkeer, ik zag, je, ik zag je kijken of van Sul uh, draaien of niet. Over een paar weekjes mag het weer. <lacht> Wat gaan we om in dit uur doen? Goed luisteraars. Uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En uh, die luistert naar de naam Faith. Uh, gedicht van de week. Kwart voor vijf. Moet er nog even over hebben. Want ik heb er meerdere binnen gekregen. Dus moeten we even een keuze maken. Ik wil jouw Engels wel eens horen. Dus... Oké. Okay, nou, uh, Uiteraard zijn we bij het slot van uh, de, de ja, mega wedstrijd. S.V. Zandvoort overbos. Rond de klok van twintig over vier. Uh, gaan we schakelen met Joop van Es. Voor het eind van deze wedstrijd. En de laatste tussenstand die gemeld was. Het was 6-0. 6-0. En verder hebben we natuurlijk nog wat autosportnieuws En diverse andere sportnieuwsberichten. Uh, dus. En natuurlijk veel muziek. Dus ik zou zeggen, blijf lekker nog luisteren. En voor de mensen die zich nog voor de circuitrun willen inschrijven. Het kan nog tot uh, morgenavond, 23 uur 59. Ga gewoon even naar de website www.rwcircuitrun.nl En schrijf je in voor de wandeltocht. Of misschien wel de circuitrun zelf. Hè, op zondag 25 maart. En dit is wel een hele bekende van je hoorde de Skintrade, maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, Hungry Like a Wolf en New Moon on Monday, en nog uh, vele andere mooie nummers, waaronder ook de Reflex, ook uh, een van mijn favoriete platen. daar draaien we drie maal voor je, bij Somfort op zaterdag. Ja, en we hebben een jubilaris in het dorp, hè? Ja, de Rosarito Kledje So show, show, die hadden we aan het begin van CFM. Ja, die hebben we ook nog in de uitzending gehad, hè? Ja, dat was leuk, hoor, gewoon altijd. De Rosarito Kledje So show, show. Want de hele maand maart is het feest bij Rosarito, de kleding. De zaak op de Grote Krocht bestaat namelijk uh, 25 jaar. En dat is de hele prestatie. Vandaag uh, is het een open dag in de damesmodezaak. In de gefeestlifte ge winkel zijn de hele dag twee modellen aanwezig om de nieuwe voorjaarscollectie te showen. Terwijl u geniet van een hapje en een drankje. En op 21 maart wordt het jubileum gevierd met een modeshow waar nog enkele kaarten voor beschikbaar zijn. Oké, okay, Rosarito, van harte gefeliciteerd. En hier is Madonna in Dress You Up. Komt het geweldig Geweldig, Zo dadelijk gaan we weer naar het voetbal Het slot van de wedstrijd van vandaag De succesvolle wedstrijd Voor SV Sanford 6-0 We hebben niet zal nog steeds 6-0 zijn denk ik Ja, hij heeft niet gebeld, dus het is nog steeds 6-0 We horen het zo dadelijk naar het volgende plaatje Dat allemaal bij Sanford op zaterdag Graag tot zo Ja, ze maakt volgens mij nog steeds muziek, hè, deze Madonna, maar het is nooit weer zo geweest als in de jaren 80. Je de, de single Dress You Up. We gaan snel over naar jou, voor het slot van de succesvolle wedstrijd van vandaag, Joop. Ja, inderdaad. Het staat nog steeds 6-0 in ieder geval. Was stand voor een kans gehad in de laatste 10 minuten, een kwartiertje zo, zeg maar, om die score behoorlijk op te voeren. Maar ja, het is ook wel een beetje logisch, dus gered is gerept is ze gewoon af. Er staan ook drie nieuwe jongens, en dat wil ik niet zeggen, de nadelen van de jongens, absoluut niet. Maar het, het team dat oorspronkelijk die zes uh, doelpunten uh, voorgestelde heeft opgebouwd, dat, uh, dat is niet meer intact. Er zijn drie jongens gekomen, Carsten uh, die, die, die kreeg, ik net van zijn vader, die kreeg kramp. Ja, dan moet je er gewoon af. Uh, staat er staat genoeg voor, dat uh, maakt helemaal niet uit ook. Uh, goed, uh, Sandvoort, uh, dat, uh, dat is dus vele malen sterker en het is wel eens anders geweest, tegen, met name tegen Overbos. Zandvoort echt problemen gaat, zowel hier in Zandvoort als in Hoofddorp. hoofddorp. Maar nu, en dat is voor de tweede keer dit jaar, in Zandvoort grof van Hoofddorp, van de Alverbos. De eerste uitwedstrijd van Zandvoort, dat was, als ik me goed kan herinneren, was dat 4-0 voor Zandvoort dan 6-0. Uh, en dat is, ja, uh, goed, zoiets, ook gewoon. Overbos, staat uh, onderin de, de tweede klasse, tweede klasse A van de zaterdagcompetitie. En dat, uh, dat heeft ook helemaal totaal met geen recht gespeeld tenminste vandaag niet. Alhoewel ze vorige week toch, en dat vind ik heel knap, tegen de, de, de koploper 1-1 gelijk hebben gespeeld. En die was meteen geen koploper meer. En dat, uh, ja, dat zal niet echt zijn. Goed, Stanver gaat er weer uit. Zie je, Billy Vissen. Billy Vissen, daar uh, linkerkant. Daar staat uh, Ivo Hoppen. Hoppen moet het voor zijn rechterbeen krijgen, anders kan hij niet voorzetten. En die krijgt hij er in de wel voor. Dus we kijken wie daar is uh, naar berg. Dan krijgt hij wel aangesloten. Uh, Billy Vissen! Ja, hoppatee! Hoppatje! Prachtige voorzet van Hoppen. Visser stond helemaal vrij. En uh, dat is dat we voor je live kunnen meenemen. Het is uh, gewoon feest vandaag bij Zandvoort. Zandvoort staat nu met 7-0 voor. Ja, en ik kan me voorstellen dat we uh, met een paar minuten te spelen dat er niet echt veel meer zal gaan worden. <tie> De scheidsrechter zal er niet gek veel lang meer door laten spelen, denk ik. Er zijn wel wat bestuurbehandelingen geweest, maar het heeft geen zin. De klok staat nu op 90 minuten op het scorebord van Zandvoort. En er staat 7-0. Prachtige uitslag natuurlijk voorlopig. Maar hij laat nog wel eventjes aftrappen, Zandvoort, de scheidsritten. Uh, even kijken, Zandvoort nu. Uh, koper. Hey, nee, is geen goede er kan niemand bij komen gezuiverd. In de een geval, nou, ik zou zeggen. Uh, maar. Uh, uh, maar. probeert het toch. En die, die zorgt ervoor dat die verdedigen. Terwijl nou, Alverwos problemen komt. Tim de Ruijs. Via Tim Jan. Zonneveld. Zonneveld. Maar. De uh, andere kant helemaal. Naar Rotse Rikkers. Rot uh, Patrick uh, Koper. En die tussen hem. Om zoveel gepaas. Anders zijn ze zo, zomaar no, Zomaar achter uh, kunnen staan. Maar dat is niet het geval. Alverwos kan er nu uitkomen. Wordt goed verdedigd daar. door koper weer. Die uh, heeft zich echt gewerkt. De bal zot die linker Zwitsen van uh, overstaan Daarse stand voor die kan overnemen. En die blijft de bal uh, in, in de volge houden. Rotser Rikkers, Nu, nee. naar uh, Naartje Een hele belangrijke rol gespeeld vandaag. Sowieso was altijd aan al speelbaar. Heeft uh, goed gespeeld en die mag nu gaan ingooien. Ingooien. Nou, ja, dan gaat Er staat niemand vrij, er wordt niet bewogen. En dat moet wel gaan gooien. Ja, dat duurt te lang, inderdaad, schaar, ze er fluiten voor. Die mag dus je die bal nemen. Dat is dan wel op je eigen helft, maar voor de middenlijn en dat, uh, dat gaat er nu gebeuren, oké, okay, nou, die, die speler van Overdorp, van Overdorp, van overbos gooit daar in de bal in, uh, wordt, wordt verdedigd door Zandvoort. Beetje overtreding, eigenlijk, schrijf ze het laten doorgaan, ja, nee, fluit sluit er toch vooraf, want uh, daar was te Koper, was een beetje te hardhandig bezig, dus zijn tegenstander, en die ging op een gegeven moment liggen en dus mag hij de bal Van het uh, veld. Waarom <coughs> gaat die bal komen? Uh, helemaal naar voren toe. En ik heb net met, uh, met, met een paar mensen gesproken. Die constateerden ook dat Body nog een bal in de tweede helft heeft moeten uitgooien of uitschoppen. Zo sterk is Zandvoort op dit moment. <coughs> en dat, uh, dat geeft wel aan dat Zandvoort uh, hier de weg naar boven te pakken heeft ten opzichte van vorige week. Goed dus, zo. Uh, met een slappe van de moedse en nu uh, gewoon helemaal goed bezig zijn Sonneveld. Goeie diepe de bal. Naast op Ga ik over de verdediging heen Nee, gaat niet over de verdediging heen. We komen er net eentje bij komen, maar net met de voeten en uh, met zijn benen, laat ik het zo zeggen. Maar toch uh, blijft het uh, hier over Bos uh, in balbezit. Nu op de helft van Zandvoort. Uh, kan helemaal drukken en dan geeft hij de bal naar een vrijstaande speler, daar in het 16 meter gebied en die probeert, ja uh, die gaat uit Zandvoort erbij en die gaat nu uh, wordt verdedigd door Bos -Lemens niet helemaal goed. Het zijn de Leidse overbos die in Babbels zijn En we gaan niet met Drusten in die gebal. En dat is eindelijk de eerste bal voor Boyle die hij mag intrappen in die tweede helft. Oof. Vanaf de vier jaar, het is dat. Misschien dus het een dikke blessure tijd. En hij mag voor de eerste keer mag hij de bal in het spel brengen in de laatste 45 minuten. helemaal wil ik wel wat zeggen. Goed, eh, uh, Slechte bal daar. Het uh, uh, gaat over de zijlijn. er uh, was dus een uh, bal van eh. Uh, kijken van uh, Chris Oogers was niet goed. En die band gaat, gaat ook, band eigenlijk meer weer over die zijlijn. En uh, dit is het eindsignaal hier van deze scheidszuchter. Hij heeft zo'n kaarten moeten uitdelen aan Overbos, Of aan één e rode. Dat wil ik zeggen. En volgens mij is dat ook even te maken met de scheidszuchter. Dat Zandwood uh, van normaal sterker was en de dat niet heeft kunnen verdragen. Zeven, zeven kaarten bij een wedstrijd van 7-0. Joop. Allemaal 7. Ja, nou goed. De 7 is terugstandig, weet je. Dus uh, volgende week ook wel goed aan. Hey, geweldig. Dank wel Joop voor je bijdrage van vandaag. Graag uiteraard en tot de volgende week. Volgende week spelen we tegen wie? De, de Gaan we in ieder geval even opzoeken op zoek op www.svesalvoort.rl Oké, okay, nou, het feest kan beginnen daar. Dankjewel, Jan Frisch. Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai Lelicia, Elisa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai is zonnige muziek van Michel Tello op de radio en IC Tjupago. Dit wordt de zomerhit van 2012 hoor. Ja, he, hij is. blijft lekker die plaats. Hij blijft lekker. Het is uh, al vijf geworden Albert-Jan. Ligt we weer op schema. Ja, we liggen weer op schema. Tijd voor het dier van de week. Ja, en uh, over Faith, want zo heet zij, kun je kort zijn. Ze heeft uh, alleen maar goede eigenschappen en het is dan ook onbegrijpelijk dat deze lieverd nooit is opgehaald. Ze is gevonden en haar baas heeft haar nooit meer geklet. Nu is ze dus op zoek naar iemand die haar in haar huis en een hart opneemt. Faith is heel erg lief, rustig, sociaal met andere honden. Ze loopt keurig aan Riem en ze luistert fantastisch. Omdat ze gevonden is, is het niet bekend of ze alleen kan zijn en of ze in de auto rijden leuk fit. Maar omdat ze zo'n rustig karakter heeft, zal dat wel niet zo'n probleem geven. Kortom, een hele leuke en lieve hond. Is Faith misschien de ideale huisgenoot voor u? Kom, dan snel een, kom haar dan snel eens bezoeken. Dierenthuis, Kennermeland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot de met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is bereikbaar onder 5713888. En op internet www.dierenthuiskennemeland.nl En het dierhuis uh, kennemerland uh, Kennem is lekker bezig, want uh, volgende week zaterdag is NL Doedag, hè? Klopt. Vrijdag en zaterdag. En ook bij het uh, Kennemendierenthuishuis wordt hard gewerkt dan, uh, aan uh, zeg maar het onderkomen van de dieren, en, uh, om het nog leuker te maken daar. En, en als ik goed ben ingelicht, zijn alle vrijwilligers al ingedeeld en is het daar vol. 16 vrijwilligers ja. daar bij het we kennen we dieren thuis. En al doet volgende week zaterdag. 17 maart is dat. Ja, klopt. Oh ja, is de dag dat ik alleen dit programma doe. Ja, ja oké, okay, <laughs> omdat jij weer in Spanje moet Martin zitten. Martin ja, Martin ja, Martin's ja. Het is wat, het is wat. Nou weet ik het weer. Oh ja. Is dit een verzoekje? Geen idee. Yes, yes. Steve Hij is wel leuk. No on, woman, No cry. je nog geen webcam in hangen, of wat je? We nou, kunnen genieten, hoor. Echt ja, het wordt hoog tijd voor de webcam. Ja, het in de wordt studio. een beetje kouder, dus ja, de airco die gaat uit in de studio. Maar is is die beste man is eventjes bezig. Ja. Oh, oh, oh, oh. Denk ik. Je doet, gaat hij weer aan? Ja, en mij doet het uh, niet meer. Dus, uh, ja, hij is nu uit. Je hebt hem mooi uitgekregen in ieder geval. Goed, luisteraars. Nou ja, zoals velen van raceliefhebbers van u weten gaat volgende week de Formule 1 weer van start. En ook eind april gaat het DTM weer van start. Maar de voorverkoop voor de kruidvat Gillette Paas races zijn ook al van start. En die worden gehouden op 7 april hier op het circuit. Want de kruidvat Gillette Paas races vormen traditioneel de start van het nieuwe nationale autosportseizoen. Alle topseries uit het Dutch Power Pack zijn aanwezig voor de openingsraces van het nieuwe seizoen. Nieuwe coureurs, nieuwe auto's en nieuwe teams strijden op het zand voor zijn racepiste om de eerste punten. Een speciale hoofdrol is weggelegd voor het Dutch GT uh, Championships, waarin met de snelle, snelste GT4 Bolides om elke meter asfalt zal worden gevochten. Ook staan er wedstrijden op het programma van de vernieuwde Formula Swift Cup, waar, waarin de veelal jeugdige talenten aan de start verschijnen en in de nieuwe versies van de Suzuki Swift Sport, ook zijn er wedstrijden van de Dutch Renault Clio Cup en het Dutch Formula 4 Championships. Het programma wordt compleet gemaakt door sportscar races van de Dutch Radical Championships en de première van het Dutch Production Open, een nieuwe se serie die open staat voor de meeste diverse tourwagens en GT's. Dus de voorverkoop is gestart en de races, de paasraces, vinden plaats op 7 april. En we hebben niet alleen de paasraces op Circuit Park Sanford, maar dit jaar een heel erg interessant programma. Dus... Ga alles volgen en ga lekker naar het circuitpark voor toe. Uiteraard zijn alle A-racers en de grote evenementen waaronder de paasracers door ons live op televisie te volgen. Kanaal 40 als je digitaal kijkt euh, op Psycho. En alles analoog. Kanaal 45. CFM TV 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het laatste nieuws uit Zandvoort en de regio. En we houden je heel graag op de hoogte. En we hopen ook dat je het waardeert natuurlijk. En dat wij dat doen. Ja toch? Tuurlijk, laad, ja, en dacht ik wel. En, wel. Uh, ja, Races dus live op de televisie. Hou dat in de gaten. Zometeen het gedicht van de week. Maar eerst Elder barts. Van de leden van die grote muzikale familie uit de jaren 80 hebben ik over de, de bars. En dit was uh, Elder Barts. Je hebt nog Chico uh, de Barts en nog vele andere de Barts. Maar uh, joh, uh, dit ditmaal dus uh, Elder Barts met The Rhythm of the Night. En daarmee is het kwart voor vijf geweest. Tijd voor het gedicht van de week. is falling the wind blows my mind I'm staring out the window but I feel like I'm blind 'Cause I can't see a thing with all the darkness outside there's a hard peace, hard price for fighting this fight I'm still fighting but I don't know what for I can feel the world is dying more and more you can see the world is rotten to the core So I turn around and walk out the door. I leave behind all the sadness and pain. I prepare myself for my walk in the rain. I leave the house. There's nothing to gain. Goodbye, sweet world. I will see you again. Hoor je elke zaterdagmiddag zo rond kwart voor vijf bij Sanford op zaterdag. Heb je nou ook een gedicht van de week voor ons? Laat het ons weten en stuur jouw gedicht naar redactie sanfordnl cfmsanford.nl. Redactie -cfmsanford En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio. En één verrassing, morgen hebben we weer een gedicht. Zo rond kwart voor vijf. Het, maar dan het gedicht van de dag. Het gedicht van de dag, bij zondag in Kennebelands. Searching for the touch of life No word I've spoken The only sign we hear is What Zo aan te kijken van hij gaat toch niet meezingen Gelukkig net niet, het is wel heel weinig Dat zag ik wel Bijna, bijna. Ja, het gebeurde bijna op de radio Je hadden uh, Bananorama en Robert De Niro's waiting Alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft dit programma Zandvoort op zaterdag Niet getreurd, zo dadelijk uh, hebben we het volgende programma Entertainment for You na vijf uur Zo rond kwart vijf Dan hoor je de gouden stem van uh, onze collega Rudy Nicola. Helemaal goed. Dus luister genoeg reden om te blijven luisteren, graag. Uh, dat dacht ik ook. En wij zijn er morgen alweer, hè? Wij zijn er morgen weer. Zullen we het dan ook weer tussen 2 en 5 gaan doen? Doen we het ook tussen 2 en 5. En dan met zondag in Kennenbeland. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond. En graag tot morgen en alles tot volgende week. Wat betreft dit programma. En jij uh, veel succes, plezier. Komt allemaal goed. Met je hond in Spanje. Maar je bent nog niet van me af. Want uh, morgen zien we elkaar weer. Op nee, oké, okay, maar voor de luisteraars van vandaag. Ja, dat is waar. Volgende week uh, daar zit ik helemaal alleen. Dankjewel. Nou, al je, mag, heb je al je vrienden?